Even kunnen met het NOS-journaal. De VS neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse diplomatieke posten in islamitische landen. Het wordt gedaan vanwege de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem op maandag. Dat meldt CNN. De VS houdt voor maandag rekening met protesten in het Midden-Oosten. Het besluit om de ambassade te verhuizen heeft tot woedende reacties geleid in de Arabische wereld. Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem niet als Israëlische stad... maar als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het grondpersoneel op Schiphol stopt voorlopig met actievoeren. Eigenlijk zou er dit weekend weer een actie zijn... maar FNV Luchtvaart gaat maandag opnieuw met de werkgevers praten... over de arbeidsvoorwaarden. FNV wil één CAO voor de hele sector. Ook vraagt de bond om een loonsverhoging, lagere werkdruk... en gezondere roosters... Afgelopen weken legde het grondpersoneel het werk verschillende keren kort neer. Ook hield het bagagepersoneel stiptheidsacties... waarbij ze niet meer deden dan het hoogst nodige. Bij KLM waren er geen acties. KLM heeft een eigen CAO, ook daar wordt over onderhandeld. Israël sluit een grensovergang met Gaza... omdat die bij demonstraties is beschadigd. Volgens het Israëlische leger wordt de overgang eerst gerepareerd... en wordt daarna gekeken of de post kan worden heropend... De grenspost is een belangrijke doorvoerhaven... voor humanitaire goederen voor de inwoners van Gaza. Die functie blijft de overgang ook na de sluiting vervullen... al zegt het leger dat er per lading wordt gekeken of de post opengaat. En twee personen die op een boerderij in Oldenhoven in Groningen... in een gierput waren gevallen, zijn volgens RTV Noord... een vader en zijn zoon van 15. De twee zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... De brandweer kon ze vrij snel na de melding uit de gierput halen... maar het is niet duidelijk hoe lang ze er toen al in lagen. Het lijkt erop dat de jongen in de mes... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemiddag, hier is de weer ondergetekende Frit hier bij GFM Entertainment voor Tot de klokjes van 7 uur. En dit was uh, Timeless en Where is the Love. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zo so, en natuurlijk hebben we weer een, een gast in de studio zoals uh, eigenlijk uh, ja, gewoonlijk iedere week zo wat. Uh, ja, en dat is bij deze Arjan Koenen. Arjan, een hele goede middag. Goedemiddag. goedemiddag. Hey, uh, vertel eventjes uh, voor, de, ja, voor de luisteraars eigenlijk thuis die, uh, die zitten te luisteren. Uh, ja, waar kom je vandaan? Wat, uh, wat uh, kom je doen? En, uh, <laughs> <laughs> wat ik kom doen? Uh, nee, ik, uh, ik kom uit Arnhem. Uh, ja, Westen wordt een dorpje bij Arnhem. En uh, ik ben hier vandaag naar het hele mooie Zandwoord afgereisd. Voor, ja. Uh, ja, het promoten van mijn eerste ja. single. Een uh, goede reis gehad. Ja, zeker. Ja. Heerlijk. Met het weer uh, komt er wel goed. Je, je hebt wel een airco in de auto, of niet? Ja, heerlijk. Ja, gelukkig. <laughs> Dan zak ik het niet uitgehouden. Nee, nou ja, een paar raampjes open. Ja, Toch je ook echt maar goed. Hè? Ja, nee. Het was een prima reis. Dus de verbindingen worden steeds beter in Nederland. Ja, gelukkig wel. Hé, hey, naast, uh, ja, naast het uh, zingen. Uh, heb je nog een, een baan? Uh, of, ja, of? Ja, ja, ja, klopt. Uh, ik, uh, ik werk als accountmanager. Okay. Dus uh, ik uh, ben het uh, reizen. ben ik uh, Enigszins wel gewend. Ja. Nou, <laughs> hey, um, ja je, je zit hier natuurlijk vanwege je, je single. En ja, die is uh, volgens mij 21 april uitgebruikt? Uh, ja, 20 april oh. met de release party. Uh. En uh. Uh, ja, 21 uh, april is die uh, op de airplay gekomen. Ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, nou, nou ben je natuurlijk uh, ja, vrij jong. Ja, klopt. Ik ben uh, 23 jaar jong. Ja. En, uh, en uh, je bent ook. Uh, hoe ben je eigenlijk begonnen met zingen? Laat het zo zeggen. Ja, hoe ben ik eigenlijk begonnen? Ja, het is eigenlijk uh, ontstaan uit een uh, grap op uh, mijn moeders verjaardag. Uh, twee jaar geleden. Uh, die werd vijftig uh, jaar jong. En uh, uh, daar was Joey Hartkamp uh, bij aanwezig. En, ja, dat is de zoon van uh, Emiel. Ja, dat is de zoon van ja, Emiel. Ja. Emiel Hartkamp. En uh, die, uh, die vroeg me eigenlijk naar voren toe. Van 'Aan ah, zing eens een uh, nummer met me mee. En uh, dat heb ik toen gedaan. En daar werd op een gegeven moment zo goed op gereageerd. Dat ik uh, uiteindelijk uh, daarna ja, wat optredens gedaan heb in die zin dat ik gewoon lekker met de vrienden in de kroeg was en uh, uh, lekker gezongen heb. Maar daarnaast ook uh, uh, ben ik via uh, Joey bij zijn zangcoach terechtgekomen, gekomen, ja. Muriel. En uh, eigenlijk met haar uh, ja, gaan pioneren van ja wat, wat zit er in mijn stem. Ja. En uiteindelijk, uh, ja... Uh, Even kijken wat eruit halen valt. Ja, die was uh, heel erg uh, enthousiast. In die zin van... ja Jeetje, wat heb je een stem. en uh, uh, Zodoende ben ik verder gegaan. en uh, Heb ik afgelopen jaar... Uh, eigenlijk uh, carnaval vorig jaar ben ik begonnen. En uh, uh, van carnaval tot aan december... Heb ik in een kleine 40 optredens gehad in het jaar. Ja, en, uh, ja op een gegeven moment begint dat te jeuken. Uh, dat je alleen maar covers aan het zingen bent. Maar dat je ook heel graag uh, een keer je eigen nummer wilt uh, gaan, uh, gaan releasen. In die zin. En ja. uit gaan brengen. En uh, ja... Dat stadium hebben we dus nu bereikt, en dat ik uiteindelijk een hele mooie weg heb bewandeld. Uh, uh, samen met Amy Hartkamp en een heel het team eromheen. Uh, en hier, uh, ja, eigenlijk 20 april, jongsleden, mijn uh, eerste single uh, gelanceerd hebben. Oké. Okay. En ja nou, ja, nou heb ik hier uh, een kwalverstaande Papa. Ja, klopt. Uh, dat is mijn tweede single eigenlijk. Uh, dat was uh, uh, niet de bedoeling. Uh, een uh, ja. Ja, het, is, het is eigenlijk een, een, een, een bonus trek. Een, ja, een bo ja, ja, ja, het is een bonus trek in ja. die zin. Uh, ja Ik was in de studio en uh, ja, een producer is toch eigenlijk ook een klein beetje een psycholoog. Want muziek is emotie en uh, je ja. gaat pas op je best zingen op het moment dat je je lekker vrij voelt. Dus ja, ja een producer wou ook eigenlijk alles van je weten. En uh, die zag op een gegeven moment, ja hij noemde het een muur. Uh, een klein muurtje om me heen. Uh, in die zin dat hij daar heel moeilijk doorheen kwam. En uh, door, uh, ja, door met elkaar te praten... Kwam eigenlijk ook uh, ja, dit naar voren. Ik heb in 2010 mijn vader uh, verloren. Ja. Uh, plotseling. Toen was ik zelf 16 jaar oud. En uh, ik heb dat nooit echt een plekje kunnen geven. Ik heb dat nooit echt kunnen verwerken. In die zin uh, dat ik dat heel graag met muziek uh, wil doen. En uh, ja, dat heb ik ook mijn wensen naar hem uitgesproken. Dat ik ooit een keer in, in mijn zangcarrière een heel mooi nummer voor mijn vader wil schrijven. En, uh, ja, de dag nadat ik bij hem in de studio geweest was, had hij mij uh, uh, een mailtje gestuurd. En er stond een, uh, ja, speciale uh, toegift voor speciaal voor jou. Ja. Ja, en dan was de melodielijn van dit nummer Papa. Ja, dat was voor mij uh, zo enorm mooi. En die kwam zo binnen, uh, dat ik uiteindelijk de naam met Emiel uh, naast mijn huidige single, en we hebben niet echt een tijdslimiet erop uh, gezet. Maar eigenlijk ging het heel snel uh, ja, een heel mooi nummer voor mijn vader geschreven. En ja, het heeft voor hem ook een speciale waarde in die zin dat hij uh, ook op hele jonge leeftijd, hij was zelf 21 jaar, ook zijn vader ja. uh, is verloren. Dus voor beide personen was het eigenlijk een, een heel mooi nummer. En hij gunde mij het om uh, uh, met dit nummer ook uh, naar buiten ja. te treden. Het is echt een nummer net zoals Stef Bos, uh, daar vergelijk ik hem altijd een beetje mee. Ja. Uh, het nummer moet zichzelf gaan uh, uh, leven. Uh, en hij uh, wordt op die manier gewoon opgepakt. En uh, ik hoop dat ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor heel veel anderen het. Uh, ja, nou ja, ik, ik hoop dat hij uh, inderdaad ook uh, ja, toch wel overal gedraaid gaat worden, een beetje. Uh, ja, er zijn altijd uh, stations bij die zeggen van nou, daar beginnen we niet aan. Maar goed. Nee, klopt. Ja, dat vind ik altijd een beetje jammer. Hè, en, uh, zeker als het verdiend wordt. Ja. Uh, maar goed, ja, dat is mijn mening. Ja, nee, ja ik, we hebben er verder niet echt een promotie opgezet... in die zin dat we gewoon gezegd hebben... van het nummer moet zijn eigen weg gaan volgen. En uh, uh, hij moet uh, ja, geluisterd worden door de mensen... die er ook iets mee willen. En ja. Ja, die er ook een bepaald gevoel bij hebben. En die het een heel mooi nummer vinden. En uh, ja, er wordt heel goed op gereageerd. En ik ben er heel blij om. En uh, ja, ik hoop... Uh, voor mij is het een stukje uh, uh, loslaten... van een, ja, een situatie waar ik heel lang mee zat... En ik hoop dat ik voor heel veel mensen die dat nummer ook luisteren ook zeggen van hey, uh, ik kan hier ook iets mee een plekje kunnen geven. En uh, ja, dat is heel mooi. We gaan hem eventjes uh, luisteren. Hartstikke mooi, gaan we doen. Ajan Koenen en papa. Papa... Ik hoop dat jij mij nu misschien hier ziet... Papa... En dat je daar ook net als ik geniet... Ik had je lieve heel dicht bij me... Als mijn allergrootste fan. Ik zoek een lijntje naar de hemel... Die dit liedje naar jou zet... Papa... Ik zie dat mama altijd naar me kijkt. Papa, ze zegt dat ik in alles op jou lijf. Ik zal mij erna gedragen, want met trots draag ik jou na. Maar jouw plek, dat blijft een leegte. Jij bent veel te vroeg gegaan. Toch heb ik nog zoveel van jou geleerd Papa Ik weet ik doe nu dingen nog verkeerd Ik moet mijn eigen weg gaan zoeken Zonder dat je naast me staat Maar ik hoor je nu al zeggen Overleef maar eerst de straat Papa het is zo'n moment dat ik je mis, papa. Ze hebben zich daarboven echt vergist. Ik kan niets meer met je delen en niet vragen om jouw raad. Ik hou kracht uit één gedachte, ik zie jou weer vroeg of laat mama, maar geen zorgen. Ik zal haar steunen elke dag. Tranen houdt je wel verborgen, maar ik zorg wel voor Allah. Papa, Papa, ik sta nu zelf volop in het licht. Papa, Papa, en zie je voor me met een trots gezicht. Pak je kansen in het leven, zou je mij hebben gezegd. Doe het goed of naar iets beter, het succes is een gevecht. Papa, dat wat ik zeggen wil is veel te kort. Papa, ik weet ook dat dit nooit meer anders wordt. Hoe vaak ik dit lied ga zingen, is het nu en dan nooit meer Ik wil jou één ding beloven, als ik jou weer zie, zing ik het nog een keer Ik wil jou één ding beloven, als ik jou weer zie, zing ik het nog een keer Het nummer van uh, Ajan Koenen. Hoppa. Ja. Heerlijk nummer. Ja. Ja, zeker. Dat is, uh, is het een mooie uh, ballad. Ja, absoluut. Absoluut. En uh, ja. Uh, daarentegen heb je, heb je dus uh, eigenlijk uh, né, de, de A-kant. Als het ware, zeg maar eventjes uh, voor mij nog de A-kant. Ja. Uh, <laughs> ik bedoel. <laughs> vroeger hadden we gewoon singeltjes en, uh, en LP's. <laughs> en bandjes. En noem maar op. Uh, ja a en hangt een feestje in de lucht. Ja, klopt inderdaad. Dat is eigenlijk uh, zwaar het tegenovergestelde van datgene wat, ja. Ja, wat je zo net gehoord hebt. Nee, ja, dat is mijn eerste single. En uh, uh, ja, um, ook daarin ga je heel erg kijken van ja, uh, wat uh, doen alle andere artiesten. En je wilt toch een beetje onderscheidend vermogen zijn. Want ja, er is gewoon heel veel uh, op dit moment. Ja. En uh, er komen ook gewoon heel veel nieuwe artiesten. En uh, ja, ik, ik heb echt gekeken naar de producer. Want ik ben ook heel lang op zoek geweest naar een producer. Waar ik echt dacht van, hey, die past bij mijn stem. En die zit ook in de visie welke kant wij op wouden gaan. En uh, nou ja, Emiel uh, uh, uh, ja, was gewoon een, uh, ja, een van de producers die me echt triggerde. In die zin van, nou ja, laat mij eens met muziek komen. En laat mij jou inspireren. Ja, ja Emiel ja, is eigenlijk, tenminste die ken ik dan van vroeger. Uh, ja. Is eigenlijk een belletzanger. Ja. Uh, hoe, hoe zit dat bij jou? Is, uh, ben jij een balletzanger of ben jij echt een, een beetje feestganger? Nee, nee ik, ik wil echt uh, de volkspop kant op. Ik wil niet echt, uh, echt de feestmuziek in. In die zin dat ik echt zeg van uh, uh, ik ga echt de Polonaise muziek. Nee, ik wil echt de volkspop uh, de kant op, uh, de nederpop. Uh, uh, eigenlijk een beetje uh, uh, uh, ja de genre Henk Dissel, uh, maar ook de genre uh, André Hazes, uh, uh, Marco Bussato die kant op uh, Jeffrey Hayes Jeffrey Hayes uh, inderdaad, uh, ja. Joey Hartkamp ja. zelf natuurlijk, ja, Joey Hartkamp ja. heeft natuurlijk nou zelf ook ja. een hele andere kant gekozen, ja. die is wat meer richting de jazzy kant op gegaan. Ja. En uh, ja uiteindelijk met Amy om tafel gezeten en ja uh, besproken van wat ik een beetje wou en ik heb altijd een ja een, een droom en een wens gehad en dat spreek ik nog steeds uit is dat ik heel graag de dance wat steeds populairder wordt uh, onder de jeugd... Uh, wil samenbrengen met het uh, uh, volksmuziek... En uh, ik denk dat we daar wel uh, een heel mooi opstapje naar gemaakt hebben met dit nummer. Uh, Sommigen die zeggen als ik echt uh, de melodielijn hoor... dan vind ik het een beetje een Helene Fische nummer worden. Nou, die, die, die begint die kant ook een beetje op te gaan. Mm, ja, ja. Ja, Sommigen ja, zeggen Gerard Joling. Is, uh, uh, uh, ja, ieder uh. heeft natuurlijk zijn eigen smaak en zijn eigen oordeel erover. Uh, mm, uh, ja, maar ik zeg altijd ja, eigenlijk is, is niemand te vergelijken met, met elkaar. Nee, eigenlijk uh, niet. Het is altijd, uh, zoals ze zeggen, Dreetje Hazen. Ja, heeft het uh, van zijn vader, nee... Ja, een, het is, ja een klassiek voorbeeld van iemand die gewoon uh, uh, vergeleken wordt met zijn vader. Maar eigenlijk ja. een hele eigen koers aan het varen is. Ja. En ja. echt eigen muziek aan het maken is. Ja. Ja, en je, die, hoort, je hoort inderdaad dat het de ballads zijn. Hè? Maar ja, toch, een, toch een hele andere uh, toon, een soort muziek ja. op de achtergrond. En, Absoluut. En dat, ja. ja, dat is uh, toch heel erg anders dan uh, met André Hazes uh, senior. Ja. ja. Daarom en, zeg ik, ja. Ja, die kant wou ook eigenlijk uh, uh, ja, uh, ook op... Uh, ik heb echt gezegd van... We willen een eigen geluid gaan creëren. Eigen muziek. Dat mensen gewoon met het nummer dadelijk... En in de toekomst met alle nummers die er gaan komen nog... Echt gaan uh, erkennen van... Hé, hey, dat is een nummer van Anja Koenen. Uh, ja. En uh, ook uh, een nummer ja, wat lekker uh, smoelt. Wat lekker op de mond ligt. Uh, uh, lekker geluisterd kan worden. Ook goed mee zingbaar is in de eerste, uh, eerste instantie. Ja. En ik denk dat we ja, in alle factoren enorm geslaagd zijn. Ja, het nummer... Uh, ja, moet toch geleefd worden door de mensen. Je kan nog zo'n mooi nummer maken wat je zelf vindt. Alleen uiteindelijk ben je afhankelijk van wat vinden uh, ja, de luisteraars ervan. Wat vinden de radiostations ervan. En uiteindelijk uh, moet dat de airplay genereren. Nou ja, ik denk dat we daar uh, enorm goed in slagen op dit moment. Hij wordt enorm goed uh, ontvangen. En uh, daar ben ik enorm blij om. Ja, want uh, ja, ik, uh, ik heb hem dus een keer gedraaid. En uh, ja... De titel die blijft, die blijft gewoon hangen. <laughs> Vervelend, hè? Dus Absoluut. het is echt, uh, ja, ja, wat dat betreft is die, is die geslaagd. Ja. Dus dat, uh, ik denk dan om even gaan luisteren. Nou, hartstikke mooi. Gaan we dat doen? Arjan Groene, er hangt een feestje in de lucht.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 een feestje in de lucht, Aram Koenen, hier, ja. Ja, hier in de studio en uh, ja, ik zeg uh, heerlijk nummer. Hij blijft en, lekker hangen. Hè? hij blijft gewoon uh, <laughs> flink hangen en uh, ja, het is, uh, het is sowieso een nummer dat je zegt van nou ja, hè, dat, uh, dat, dat kun je overal draaien uh, en, uh, en ook, uh, of je nou tijdens carnaval of, of de zomer, het ja. maakt niet uit. Uh, hij Plot. is overal welkom. Ja, dat is ook de, of ja, dat is, dat was ook de bedoeling. En ja. uh, ik denk dat we, uh, ja, zeker een uh, geslaagde plaat en uh, um, een single ja, neergezet um, uh, hebben. Het is, het is inderdaad uh, voor je eerste single ja. Ja. Chapeau. Ja, dankjewel. Ja. En natuurlijk ook uh, degene die met je meegewerkt hebben daarom. Ja, klopt inderdaad. Uh, zoals uh, Emil, Joey en, uh, ja, wie, ne, wie nog meer? Nou ja, uh, uh, ja, uh, Emil Hartkamp heeft hem ja, geproduceerd, geschreven. Uh, samen met uh, Norris. Uh, dat is zijn, zijn compagnon. En die doen dat uh, samen met Colts. Daar hebben ze ook uh, Jannes, Frans Bouwen, Marianne Weber, alles mee. Ja. Uh, uh, ja, daar hebben ze allemaal mee gewerkt. Uh, ja, daarnaast heb ik gewoon nog een, ja, een team eromheen. Uh, uh, Frank Swenne voor de videoclip. Uh, uh, Dennis Verkraaf van Score Promotions. Ja. Uh, uh, uh, ja, van privé natuurlijk. Het management, uh, die, de, die, ja, die erbij betrokken is. Want ja, daar heb je wel nodig. Ja. Uh, om dit allemaal op een, ja, op een goede manier neer te zetten. En uh, daarnaast uh, uh, ja, de oudste zoon van, van, uh, uh, van Emiel, uh, Michael Hartkamp. Michael Hartkamp die, uh, is eigenlijk uh, ja, de, de manager van, uh, van Joey. En uh, ook weer een hele goede vriend van me. Uh, en uh, ja, die, die uh, brengt enorm veel inspiratie mee. En die praat eigenlijk ook in mee uh, wat we gaan doen. En uh, het is niet mij managen, en uh, uh, dat wil ik ook absoluut niet uh, op die manier zeggen. Maar het is wel iemand uh, ja, die wel ja, echt zijn inbreng die meedenkt, heeft ja. En uh, meedenkt. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn en een heel warm bad waar je terechtkomt uh, in, uh, in, uh, ja, in, de, in, in de familie Hartkampen uh, in die zin. En uh, ja, ik uh, ben enorm trots op het nummer. Ja, en nou ja, we hebben dus, uh, we zeiden het net al, uh, het is de eerste single. Ja. Uh, we hebben een A en een B kant in principe. Uh, ja. ja. Helaas hebben we voor jou geen, uh, geen muziek meer. Maar uh, daar hopen we wel op natuurlijk in de, in de komende tijd. Ja, de, we zijn er weer druk bezig uh, met, met, ja, met, uh, met de volgende. Uh, ja. In die zin, uh, september, oktober proberen we weer uh, ja, eigenlijk ja, de, uh, de derde single uh, uit te brengen. Ja. En uh, uh, ja, we, we hebben echt een plan geschreven. Een plan geschreven voor de komende drie jaar. Van waar willen we naartoe? Uh, wat willen we uh, gaan bereiken? En welke kant willen we, wil je op? En uh, we zijn echt heel doelgericht bezig. Ja. ja, en dan wordt het een nummer, tenminste een tipje van de sluier misschien? Eh, wordt ja, het tipje, het een nummer, het, ja, het tipje van de sluier het wordt een verlengstuk van, het, van mijn eerste single, hangt een feestje in de lucht, maar wel uh, uh, meer uh, de bellenkant op. Oké. Okay. Nou ja. ja, we hebben het er net al over gehad, uh, een dreetje Hazels, daar hou je van? Eh, uh, de de muziek natuurlijk. Zeker de muziek, zeker. <laughs> Absoluut. Dit is een, uh, ja, een van, uh, van mijn, uh, ja, voorbeelden. Ik vind het toch enorm knap wat, uh, wat uh, zo'n jongen, uh, op jonge leeftijd, uh, in het begin jaren enorm, uh, uitgespuugd werd. In die zin van, ja, vergeleken werd met zijn vader. En zijn vader probeerde na te doen, maar ik. Als je ja. ziet wat die, wat die jongen er neergezet heeft. Een eigen geluid, een hele eigen karakter. Ja, dat is hij Die hebben een uh, compleet andere richting. Uh, compleet eigen richting is die opgegaan. Absoluut. En ja, uh, zijn zus daarentegen uh, ja, is, uh, is het wat minder gelukt. Maar ja, die uh, hebben weer meer succes met uh, het DJen. Ja, precies. Maar ja, ieder heeft zo zijn geluk. En uh, uh, uh, muziek is uh, in dat opzicht ook een lot uit de loterij. Uh, het moet inderdaad uh, goed vallen of niet ja. goed vallen. En uh, ja, je kan nog twintig nummers uitbrengen. Maar misschien dat er maar twee echt een, echt een hit worden. Ja. En die achttien niet. Ja, en uh, je moet het zien als een hobby. En je ja. moet het zien als, uh, uh, uh, uh, als plezier maken. Ja. En, uh, uh, ik zie het niet als werk in die zin. Omdat ik ja, het leuk vind om mensen te entertainen. En ja. ik vind het leuk om uh, uh, ja, mijn hobby... Uh, uit te kunnen voeren. Ja, en als je van je hobby je werk kan maken... dat is natuurlijk helemaal mooi. Dat is hetzelfde van de profvoetballer als voetballer zijn... als je profvoetballer voetballer ja, wil worden. Ja. Maar uh, ja, het is gewoon leuk. Ja, nou, ik heb gekozen... ik haal alles uit het leven. En ik denk dat het voor jou precies hetzelfde geldt. Ik denk het wel, zeker. Heel te André Hazard Junior. Met mijn handen in mijn haar... denk ik nou over de keuzes... die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb...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 Alles uit het leven. Dreefje Hazes hier aanwezig in de studio. Marjan Koenen en uh, ja. Zijn, zijn single hebben we net uh, mogen beluisteren. En een A en B kant. Uh, hangt een feestje in de lucht en uh, papa. En ja. Wat, wat, wat kun je zelf daar nog aan toevoegen? Eh. Uh, Oh, ja, wat kan ik zelf nog aan toevoegen? Ja, ik ben gewoon enorm trots met dit, met dit nummer. En, uh, met beide nummers. En uh, uh, ja, het is gewoon een enorme eer om met, met een producent als Emil Hartkamp uh, te mogen starten. Uh, ik zeg het altijd maar, we beginnen meteen in de irrevisiekant. Want ja, ja. Uh, die man heeft uh, uh, nummers geschreven en meer dan 10 miljoen platen verkocht. Met, uh, ja. met al, zijn, uh, al zijn singles die, die hij uh, uh, gecomponeerd en geschreven heeft. En uh, ja, dat is gewoon uh, enorm gaaf. En uh, ja, ik, uh, er komt gewoon nog heel veel mooie dingen aan. En ik geniet van elke seconde van de dag wat ik meemaak. En uh, uh, ja, de afgelopen drie weken uh, heb ik heel erg genoten. En wordt je eigenlijk geleefd ook uh, ja, in, het, in het dorp waar je zelf vandaan komt ja. en natuurlijk. Want ja, die zijn het meest trots erop. Maar als je ook kijkt uh, door uh, de heel Nederland uh, hoe de reacties zijn uh, op Facebook, op, op YouTube, op, uh, op, uh, ja, op eigenlijk alle social media platforms... Uh, uh, waar je dan in mee kan kijken, ja, als je dan de reactie ziet, ja, dat is gewoon heel goed en heel ja. positief. Ja. En, uh, ja, uh, het, is, het is ook in ieder geval uh, goed opgepakt bij onze zuidenburen, uh, vertelde je net. Ja, klopt inderdaad. Ja, in België wordt die uh, eigenlijk het eerste beste berichtje wat ik kreeg van mijn promotor, zei die van uh, wat gaaf. Uh, je bent een van de uh, van de weinige Nederlandse artiesten die het uh, met de eerste single voor elkaar krijgt om uh, bij MentiV in, in in België ja, ja, daar uh, wordt in terecht te komen. Een videoclip van gemaakt. Ja. En die ja die wordt sowieso uh, bij uh, de YouTube-site of de kanaal van uh, van Man TV ja wordt die daar geplaatst. Ja, klopt en inderdaad. Daar, daar, daar ja. kunnen mensen dus uh, dat bekijken. Ja. Uh, nou ja, je uh, gaat ook nog naar een Belgisch station, een radiostation in uh, de, de Vbro ja de, de de de ja de komende uh, dagen maar ook de komende weken staat heel erg een teken van interviews ja. en uh, sta of uh, een uh, een een radiostations uh, bezoeken uh, telefonische interviews uh, maar ook een aantal tv-opnames uh, uh, ja dat is gewoon heel leuk en dat is uh, ook bij onze zuidenburen uh, mag ik langskomen. Uh, maar ook gewoon bij ons uh, in het land uh, uh, ja dus dat is enorm, enorm leuk. En daarnaast natuurlijk gewoon de optredens tussendoor. Ja. Dus ja, ik, ja. De, de agenda is goed gevuld <laughs> de komende dagen. Kom, kom je nog wel aan je eigen werk toe? Of? Uh, ja, tuurlijk. Nee. Ik probeer het weer heel goed te kunnen pl plannen. En uh, uh, uh, dat is ook gewoon. Uh, je ja, uh, een heel goed team om je heen hebt waar je heel snel in kan schakelen. Ook met, uh, met dat, Dennis uh, ja. daarin. Dat uh. wordt ook nog een studie daarnaast, plannen? Of, uh? Uh, <laughs> nou, ja, je moet goed kunnen plannen, inderdaad. Ja, ja. Het is, uh, ik probeer heel veel te combineren met mijn werk, uh, omdat ik heel veel op de weg zit. Uh, maar, je, dan... is, je studeert ook nog na. Of, nee, ik studeerde. Nee, nee, nee, okay. nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, Als dat nog bij is, dan, he? dan wordt het wel heel druk. Ja, ja. Okay. Ik wil ook nog wat, wat privé, <laughs> privéleven ja. hebben in die zin. Ja, dus, nee, maar het, ja, het, het, tot nu toe gaat het gewoon heel goed samen. Uh, maar uh, ja, mocht het uh, niet meer kunnen, ja, dan moet je keuzes maken. Ja. En, uh, uh, maar zolang dat nog niet hoeft, wil ik er ook niet aan denken. En wil ik gewoon bij de uh, dingen die ik heel graag doe, wil ik gewoon lekker uh, blijven doen. En uh, dat is muziek maken en dat is, uh, daarnaast gewoon lekker uh, werken. Ja, nou, we hebben er weer eentje uitgekozen. Ja, klopt inderdaad. Ja, en deze zanger die, ja, die komt, uh, komt hier vandaan, uit Zandwoord. Ja, klopt. Yves Berendsen. Yves Berendsen, ja. ja. En uh, ja, heb je, vind je het gewoon lekkere. lekkere muziek, ja. Het is gewoon een spontane jongen. Ik, ik heb hem nou één keer uh, uh, ontmoet en, uh, uh, uh, met zijn nummer, uh, ja. Als je danst. En het is gewoon een hele ja. spontane jongen. En. Uh, ja, hij blijft ook lekker zichzelf. En dat vind ik, uh, dat vind ik altijd heel uh, leuk. Uh, ja. uh, aan mensen als je ze leert kennen kan je zien of, uh, of ze, ja, ze zijn gemaakt of ze zijn echt zichzelf. Ja, en, en, uh, het is inderdaad Daar zongen. is hij ook een voorbeeld van. Ja. Nou, ja, maar het is inderdaad een zanger ja, die, die, die we ook in de gaten houden. Ja. Zo simpel is dat. Ja, het gaat hem in ieder geval over de wind. Het, uh, ja. het gaat dan? bij hem heel erg goed. En dat dus, dus, uh, hopen we voor jou ook. Ja, dat, uh, daar gaan we wel voor. Oké, okay, dat is liefde Yves Berensen. Mijn dromen dat je voor me staat Was het die nacht in Rome of Andalusia Je valt weer stil, je bent op zoek naar woorden Nou wat alleen een vrouw als jij wil horen Ik zie in je ogen, dan komen die momenten De heetste die je kan bedenken Ik kan echt niet langer wachten Jij en ik, we hebben één gedachte Dat is liefde Zal ik het hierbij laten? Je stelt de vraag aan mij Ik weet er komt een dag, dan is het weer voorbij Je valt me stil, je bent op zoek naar woorden Nou wat alleen een vrouw als jij wil horen Je hebt het allemaal, je maakt me stapel gek. De gedachte dat je hier niet bij me bent Ik kan echt niet langer wachten Jij en ik, we hebben één gedachte Dat is een liefde na, na, na, na. Jou niet los, het is niet om te keren. Tegen liefde is er geen verweerder. Het is onmogelijk te weerstaan. Neem me in je armen, voel me door je lichaam zomer. Laat het je maar overkomen. Zou niet los. Het is niet om te keren. Tegen liefde is er geen verweren. Het is onmogelijk te weerstaan. Neem me in je armen, voel me door je lichaam stromen. Laat het je maar overkomen. dan, dat is liefde, beginnen ze. Ja, dat is ook een heerlijk nummer. Ja, zeker. En, en, en totaal, totaal ook weer wat anders natuurlijk. Ja, absoluut. En ik denk dat hij daar een hele goede weg mee in staat. Ja, nou ja, dat, ja. eigenlijk als ik al zijn nummers hoor, zijn allemaal totaal verschillend van elkaar. En, ja. de, de, of het nou een ballet is, of, of uh, ja, de, de muziek varieert steeds. Ja, dan krijg je een beetje ja, de, de, de allround functie. Ja. En, ja, dat is toch wel heel, heel knap als je dat als artiest ja. in kan vullen. Ja. ja. En die kant wil je zelf ook op eigenlijk. Een ja, het liefst uh, wel. Uh, ja, uh, at least wel. Want, uh, ik heb altijd gezegd. Ja, uh, uh, yeah, ik wil een, ja, een hele hoop nummers gaan maken. En ook heel divers in, uh, in, qua stijlen. Om uh, um, uiteindelijk dadelijk ook heel erg ouderhand uh, ingezet te kunnen worden. Maar mijn grootste droom is eigenlijk. Ja, daar is Dreehazen uh, nu net mee, uh, mee begonnen. Is echt met een live orkest uh, te gaan toeren. Ja. Uh, omdat ik toch vind. Ja, een, een, een demo uh, is, uh, is heel mooi. En. Uh, uh, op het moment dat je daar je optredens mee kunt doen, prima. Maar op het moment dat je toch een live orkest achter je hebt staan. Ja, of het nou een, een klein uh, uh, samengestelde uh, band is. Of uh, een groot orkest. Ja. Een harmonieorkest. Uh, ja, dat is toch weer enorm gaaf. Ja, uh, dat, is iets, dat is iets wat uh, Guus Meules ook ooit gedaan hebben, een dixie band. Ja, klopt inderdaad. Dat, dat, dat, ja. Dat, uh, en daar trok hij mee door het land. En, ja, en zelfs in het buitenland. Ja, nee, klopt. Maar... Om daar te kunnen komen moet je natuurlijk toch wel een stukje uh, uh, uh, ja, een stukje ervaring, een stukje uh, uh, naast bekendheid creëren, zodat je dat ook echt daadwerkelijk op de juiste manier in kan vullen. Ja. Uh, maar ja, dromen moet je hebben en dromen, uh, ja, die moet je hebben om, te na, uh, om, ja, om na, te kunnen streven en om te kunnen overleven. En om te kunnen overleven, te kunnen overleven ja, zeker, <laughs> absoluut. En uh, ja, dat is toch wel een van mijn dromen. Als ik zeg van, als ik echt uh, mag zeggen van wat ik wil, laten, is echt met een band, met een uh, groot orkest, uh, uh, ja, ja te je, gaan toeren. Ja. Je hoopt dat je in het rijtje eh, terechtkomt van eh, Frans Bauer. Marco Bossato. Absoluut. ja. Tuurlijk, eh, ja. eh, natuurlijk <laughs> ja. Nee, ja, ja, dat, dat, ja, dat zou een enorme en dat eer je, zijn. Dat je daar in ieder geval eh, van kan leven. Van je ja. hobby, je beroep kan maken, inderdaad. Natuurlijk, eh, dat is het meest, meest leuk als je dat zou kunnen. En, ja. uh, maar dat neemt niet weg dat ik nu al geniet van elke seconde uh, die ik meemaak in de muziek, uh, uh, muziekwereld uh, na het uitbrengen van mijn single. En uh, dat vind ik al enorm gaaf. En uh, ja, we gaan zien uh, uh, welke koers het schip gaat varen. En uh, ja, die koers uh, die proberen we nu zoveel mogelijk één kant op te sturen, uh, die we voor ogen hebben. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, ben je ook uh, nog uh, afhankelijk van heel veel factoren daaromheen. En uh, ja. we gaan het zien. Ja, uh, eentje die ik, uh, ja, die ik ook al die tijd gevolgd heb, eigenlijk en uh, ja, die toch wel vreselijk al is, van, uh, van, van radio tot, uh, tot televisie. En dat is uh, Jamai. Genoeg te doen. Je kent dat nummer? Ja, ik ken het zeker. Heel ja. gaaf, nummer. Ja, een heerlijk nummer. Die gaan we even draaien. Gaan okay. we doen. Als een donderslag bij heldere hemel: de grond onder mijn voeten vandaan. Zondige dag en zonder reden. Sloot jij alleen verder te gaan? Het doet wel pijn, maar niet genoeg. Ik sta niet langer stil, de wereld wacht op mij. Kan dealen met de leegte, ik ben niet eens meer boos. Zonder laatste dans, je was ineens verdwenen, uit het hart en uit de toog. Ja, het doet pijn, maar niet genoeg. Ik sta niet langer stil, de wereld wacht op mij. Ik ben vrij, genoeg te doen. Zo, dat was hier dan, Jamai. En uh, ja, genoeg te doen. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, die ja, die heeft ja zeker ja, genoeg te doen. Ja, ja, ja, jij ook dadelijk nog. Ja, <laughs> ik hoop het, als ik de agenda mag ruilen. Dat vind uh, ja. ik ja. heel graag. Ja, wie zou het zeggen? Ja, dat... Uh, ja, we, gaan, we gaan ervoor, laten we het zo zeggen. Toch? We gaan er uh, alles voor doen om, uh, om in ieder geval te kunnen zeggen dat we er alles aan gedaan hebben. Dus, ja. Uh, nou. ja. Hey, um, ben je wel in bezit van, uh, van een eigen site? Ik ben zeker in het bezit van een eigen site. Uh, uh, eigenlijk uh, ja, in dat opzicht is, uh, is dat ook allemaal goed geregeld. Uh, ik heb een eigen website, www.arjankoenen.nl En uh, daar kunnen, uh, kunnen ze alles vinden over mij. In die zin uh, uh, mijn nummers, de streamingdiensten, uh, uh, foto's van mij. Uh, de agenda staat erop. Uh, ze kunnen informatie opvragen. Ze kunnen eventueel als ze zeggen van hey, ik vind het een leuk nummer, ik, ik vind het een leuke gozer. Uh, ik wil hem graag een keer uh, op mijn feestje hebben. Of uh, uh, op een groot festival hebben, maakt niet uit uh, waar of in de kroeg, uh, kunnen ze me via de website boeken. Dus eigenlijk alles wat je over ja. mij kan ja. vinden en moet vinden uh, aan informatie kan je op de website zien. Ik neem aan ook, uh, dat het ook geldt voor Facebook. Dat geldt ook voor Facebook, dat geldt voor Instagram, dat geldt voor Snapchat, Twitter. Je, je hebt ze uh, allemaal. Ik heb, ik heb alles. Okay. Ja, dat is weer een generatie. Ja, de, ja, social media is denk ik op dit moment de, de meest belangrijke promotie. Of, ja, het promotiemiddel van, uh, uh, uh, uh, van deze tijd. Dus ja. in die zin, uh, uh, ja, uh, je ontkomt er niet aan om uh, daar iets op te kunnen doen. Nee, nee um, ja. Je zei al, uh, de, de, je bent al met, met iets bezig wat haal ik in uh, september, oktober een uh, nieuwe single. Ja, klopt. Uh, ja. Is, is er iets uh, in het verschiet dat je zegt van nou, uh, we gaan toch, uh, toch kijken voor uh, een complete album die we over een, een klein jaar uit gaan brengen. of? Uh, Nah, nee, is, is, dat, is dat te vroeg? Ja, dat is denk ik nog te vroeg. Uh, we, we hebben echt gezegd, van, uh, we, we gaan in ieder geval uh, door met, met, met ja, de visie zoals we die nu hebben. En, uh, we hebben een enorme mooie plaat nou in handen. Twee uh, fantastische platen in handen. En, uh, de derde die gaat er dadelijk komen. Uh, en daar zijn we ook uh, alweer druk mee bezig. Uh, maar het is nog te vroeg om te zeggen van uh, we gaan meteen voor een album. Uh, natuurlijk, daar wil ik wel op, naar die kant op. En het is ook meegeschreven in het plan. En uh, we gaan gewoon de komende uh, ja, anderhalf, twee jaar gaan we gewoon kijken waar we, waar we naartoe gaan. En uh, uh, ook wat de reacties zijn uh, op onze singles, uh, op mijn singles die, die uitgebracht zijn. En vanuit daar kan je weer de koers verder bepalen. Uh, bepalen. Uh, dus uh, het album die gaat er zeker komen. Uh, wanneer, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Um, nou ja, ik heb hier een, een, een nummer voor me staan. Die zangeres is toen uh, ook hier in de studio aanwezig geweest. Dat is uh, eigenlijk uh, de schoonmoeder, moet ik zeggen, van Er. Yes ik weet niet, YesR ken ik, de Ja, broer, yes, dat die ken dat ik wel, maar wie de schoonmoeder is, ja, weet ik niet. Nou ja, zijn schoonmoeder. <laughs> kijk, kijk. <laughs> Saskia Zoolvol. En uh, ja, jij en ik, dan komen we zo nog even bij je terug. Komt helemaal goed.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 Was vervloed, was ik je dan al kwijt? Want jij, je niet, staat al lang. I have Jaskia Solvol en jij en ik, ja, ook een, een prachtig hit geweest, ja, toen dacht anderhalf jaar geleden alweer, dat ja. ze je ja, eigenlijk hier waren met de hele ruiten met uit. Oh, sorry, die zijn hier ook, uh, kijk, ja, ja, ja, ja. kijk. ja, niet, leuk, je bent niet de enige. Ja. Nee, ben ik niet de enige, nee, kijk, gelukkig, gelukkig. Hey, um, nou ja, social media hebben we, hebben we, social media hebben we al gehad, uh, maar wat, wat, wat kun je zelf nog uh, vertellen uh, qua uh, muziek? Uh, staan er nog grote optredens? Uh, nou, in de, uh, ja, de, de agenda loopt goed vol. Uh, binnenkort uh, sta ik 27 mei uit mijn hoofd. Ja, sta ik 27 mei, sta ik in Boksmeer bij Toppers van Oranje, bij uh, Ivo Franklin. Uh, uh, dat zijn tv-opnames. Ja. Uh, uh, <klaar> Uh, waar, ik, uh, waar ik mijn nieuwe single ten horen mag brengen. Uh, daarnaast heb ik nog vele optredens uh, bij ons uh, in, in het Oosten, uh, vooral. Uh, maar ook uh, richting Nijkerk nog. Uh, dus ja, eigenlijk een, ja, de agenda loopt goed vol. Uh, met openbare feesten, maar ook wat, wat uh, privéfeestjes. Uh, maar eigenlijk alle activiteiten uh, waar ik naartoe ga, staan, uh, staan in mijn agenda en uh, kunnen ze op Facebook vinden. Dus uh, mochten ze dat willen weten en mochten ze willen weten wanneer ik een keer hier in de buurt bij Zandvoort ben, dan uh, ja, kunnen ze een agenda gaan Als je gaan inderdaad kijken. in Noord-Holland zit, uh, dit, dit is, ja. we zitten in Noord-Holland. Noord-Holland, ja, ja dus, dat is het eigenlijk, ja. Dus ja, afstandje, Gelderland, Noord-Holland. Ja, dat is wel, het, was, het was een stukje rijden, maar uh, met dit weer uh, doe dat graag. Ja, ja nee, je moet geen, uh, geen storm en regen hebben, want dat is minder. Dat is uh, minder, <laughs> minder, minder inderdaad. Hé, uh. <laughs> hey, um, ja, ik denk dat we alles een beetje gehad uh, uh, ja, hebben. Nou ja, we gaan in ieder geval ja. naar het nieuws van zes uh, van uur. Nee, dan gaan we dat zeker doen. Ik ben, uh, ik ben in ieder geval heel blij dat ik hier uh, mocht zijn. Dan, ja, uh, ik wou zeggen bedankt in ieder geval voor jouw komst hier naartoe. Okay. En dan uh, hoop, ik, uh, hoop ik straks een, uh, een goede rit uh, terug. Dat gaan we zeker doen. En ja, graag tot de volgende keer. En zeker als je in de buurt zit, kom gerust eens even binnen. Nou, dan gaan we dat zeker doen, afgesproken. Een bak koffie of een colaatje. Of, uh... Kijk, die staat altijd klaar. Ja, dat is wel al, al, dus... goed, uh, goed om te horen. En uh, ja, ook uh, voor jouw partner natuurlijk. Eh? Ja. Ik bedoel. <laughs> ja. Ja, die hoort er ook bij, toch? Uh, nee, ja, die vermaakt je wel. <laughs> ja, ja, dat geloof Komt ik graag. Hey, bedankt voor je komst hier naartoe. En uh, graag tot de volgende keer, de volgende single. En uh, ja, we houden je op de hoogte. Komt helemaal goed, toch? dankjewel. Oké. Okay. En uh, ja, we gaan gewoon nog uh, even jouw singeltje draaien. Er hangt een feestje in de lucht. En dan uh, gaan we naar de, het nieuws van zes uur. Een veilige terugrit. En uh, eet smakelijk, Dalekom. Dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Arjan Koenen, tot ziens.